Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. De beoordelaar Standard en Poors verlaagt de kredietwaardigheid van Frankrijk. Frankrijk had de hoogste status, triple Dat wordt nu double A+. Verwacht wordt dat Standard en Poors van meer landen in de eurozone de kredietstatus verlaagt. Nederland zal gespaard blijven. De familie van de vermoorde Peruaanse Stefanie Flores is niet van plan in beroep te gaan tegen de straf van Joran van der Sloot. Dat heeft de advocaat van de familie gezegd tegen een Spaans persbureau...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 Het weer vannacht zwaar bewolkt met af en toe een opklaring. Morgen veel bewolking en slechts af en toe zon. De temperatuur stijgt dan naar maximaal 7 graden. Dit was het NOS Journal. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM. Op TV, radio en internet. ZFM. Met nu. Zie het. She loves you No matter what she says is true What you did? What you said? Did